3 uur. Dit is Radio 1 met Elsbet Grutteke. Wie zou er niet even willen binnengluren in de Oval Office? Henk Ovink is topadviseur van de Amerikaanse regering. En mocht op bezoek in het Witte Huis. Eerste Den Nationaal met Jeroen Tjepkema. Greenpeace heeft duizenden donateurs in een brief meegedeeld dat hun bijdrage wordt verhoogd. Mensen die dat niet willen, moeten zelf actie ondernemen. In sommige gevallen gaat het om meer dan een verdubbeling van een donatie. Volgens Greenpeace gaat het om een proef... waarin wordt gekeken hoe donateurs op de brief reageren. Een woordvoerder zegt dat er goede ervaringen zijn... met deze manier van geld ophalen in Scandinavië en Argentinië. Op sociale media staan vooral veel negatieve reacties. Wetenschappers hebben voor zo'n 100 ziektes kunnen achterhalen... wat er precies misgaat in het lichaam... zelfs nog voordat mensen ziek worden. Onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen... bestudeerden de gevolgen van DNA-veranderingen bij 8000 mensen... zegt een van de onderzoekers tegen RTV Noord. Wat we gedaan hebben is uh, onderzocht wat we, wat, wij, uh, wat we konden vinden over veranderingen in het DNA... waar we de afgelopen jaren met behulp van nieuwe technieken... Uh, voor hebben kunnen vaststellen dat die ziektes veroorzaakt. Je moet zich voorstellen dat... De afgelopen jaren is het eindelijk gelukt om voor veel ziektes zoals reuma of suikerziekte op te sporen... waar in het DNA veranderingen zitten die zorgen dat mensen een verhoogd risico hebben op te krijgen van die ziektes. Maar we begrepen niet precies waarom die veranderingen in het DNA nou precies uiteindelijk die specifieke ziektes veroorzaken. De resultaten van dit onderzoek zijn op 8 september 2013 gepubliceerd in het tijdschrift Nature Genetics.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 Binnen twee weken moet er duidelijk zijn, duidelijkheid zijn... voor de leerlingen van de Rotterdamse scholengemeenschap Ibn Galdoen. Dat zegt de Rotterdamse scholenkoepel Volkor. Gisteren werd bekend dat Ibn Galdoen per 1 november dicht moet... vanwege een reeks aan misstanden. Er wordt nog gekeken of de school een doorstart maakt... onder een christelijk bestuur... of dat de leerlingen worden overgeplaatst naar andere scholen in de regio. Het personeel van de scholengemeenschap... kan niet automatisch mee naar een nieuwe school. De docenten kunnen wel solliciteren naar functies daar.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 Het weer. Er trekken enkele buien over het land. Maar er is ook nog zon. Het is zo'n 17 graden. Morgen valt er in het zuiden nog een enkele bui. Maar in het noorden is er veel zon en overwegend droog bij 18 graden. Voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB Kees Quax. Twee files. De eerste bij Amsterdam op de A10. Tussen Knoppen Koenplein en Hemhavens, twee kilometer. De tweede bij Rotterdam op de A15 naar Europoort. Voor spijkenissen, 4 kilometer. En zou u medicijnen testen voor geld? Daar gaan we het zo over hebben over een minuut of twee in Dit is de Dag.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 Autoruitschade? Wij komen graag naar u toe. Auto totaalglas, laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Grütke erg om je geld te verdienen als proefkonijn voor de farmaceutische industrie. Daar gaan we het zo over hebben met Ethica Ylene van Tiel. Ylene van Tiel en van Henk Ovink wil je weten waarom de Amerikaanse overheid specifiek hem nodig had als topadviseur. Die notabene direct met de minister aan tafel zit toch, meneer Ovink? Jazeker. Echt met de minister? Elke week. Kijk, elke week, kijk aan. Ook hier aan tafel, Ahmed Badoet van uh, Nieuw-West. Henk Plenter, u hoorde hem net over vertellen over de verhalen... de verhalen over de enorme rotzooi die hij in Amsterdam soms aantrof. En uh, rolstoeltennisser Annick van Koot, de nummer één van de wereld van dit moment. Tegen half vier is er onze dichter bij de dag. En vandaag is dat Rickert Zuiderveld. En zou u medicijnen testen voor geld? Uw mening horen we graag via Twitter met de hashtag DDD. Of ga naar de website ditstedag.nu.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 Ja, ik denk dat het alleen mensen die echt heel wiep in de put zitten, die het doen. Oh, Zo, dat voelde ik. Ja, hoeveel kun je eigenlijk verdienen als uh, proefpersoon in de, in de farmaceutische industrie? Ja, je kunt behoorlijk verdienen door uh, als proefpersoon uh, op te treden. Um, vaak worden mensen bijvoorbeeld een aantal dagen in een onderzoeksinstituut opgenomen. En dan heb je het bijvoorbeeld over een opname van zes dagen. En dan verdien je dan een kleine duizend euro mee. Dus dat is best aantrekkelijk. Dat is best lucratief, ja. ja en wat, wat ja. voor onderzoeken gaat het? Uh, het gaat over het algemeen, uh, waar we het nu over hebben... gaat het over uh, onderzoeken uh, met gezonde proefpersonen... waarbij uh, nieuwe stoffen die potentieel kunnen uitgroeien... tot een geneesmiddel voor het eerst in uh, mensen worden getest. Ja. Er lijkt een nieuwe trend, zzp'ers zonder werk... Uh, die steeds vaker dan maar gewoon om aan geld te komen... Uh, als proefpersoon zich opgeven. Is dat erg? Nou, er zitten wel wat zorgelijke kanten aan. Uh, NRC Next heeft er een artikel uh, over gepubliceerd. En um, nou, daar wordt wel ook de indruk gewekt... dat het een betaalde vakantie is, uh, proefpersoon zijn... Um, en mensen uh, worden ook daadwerkelijk aan risico's uh, blootgesteld uh, in onderzoek. En um, zoals het daar gepresenteerd wordt, worden die risico's althans behoorlijk gebagatelliseerd. Te veel, vind jij? Ja, vind ik zeker. Ja. Ja. In dat artikel zeker. Maar ik denk ook wel dat mensen over het algemeen geneigd zijn om uh, risico's te bagatelliseren. En zeker als we veel geld kunnen verdienen, weten we dat mensen ook uh, meer risico gaan nemen. En daar zijn ook echt in het verleden al flinke ongelukken mee gebeurd, ook in medisch onderzoek. Ja, dus je zegt, het is eigenlijk helemaal niet zo onschuldig. Dus nee. als jij uit geldnood dat gaat doen... dan moet je je wel heel goed afvragen of je dat wel echt wil. Nou, het is eigenlijk zo dat we hebben een wet... voor medisch onderzoek met proefpersonen. En een medisch-ethische toetsingscommissie... die al die onderzoeken beoordeelt... die moet eigenlijk bekijken of het geldbedrag wat er tegenover staat... niet zo groot is dat mensen zouden meedoen alleen om het geld. Dus de, wet, uh, heeft, de geest van de wet is dat mensen niet alleen om geld zich als proefpersoon... Uh, zouden moeten uh, beschikbaar stellen. Okay, maar waarom dan wel? Uh, bijvoorbeeld om de, uh, het project van de medische wetenschap vooruit te helpen. Uh, dat is eigenlijk de belangrijkste ja. reden waarvoor onderzoek wordt gedaan. Om nieuwe kennis te vergaren en uh, om daar een bijdrage aan te leveren. En het geld zou als compensatie voor uh, ongemak... Uh, maar duidelijk niet voor risico eigenlijk. Je zou niet voor risico mogen betalen... maar voor ongemak en tijdsbeslag... Ja, um, daar tegenover staan. Maar dat is de wet, maar laten we eens kijken naar de realiteit. Ik neem door aan dat de meeste mensen die zich als proefpersoon laten gebruiken... dat niet doen, omdat ze denken de wetenschap verder te brengen... maar omdat het gewoon echt wat oplevert. Nou, in, in dit soort studies wel, er zijn natuurlijk heel veel patiënten die meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. En die mensen hebben vaak wel ook echt een motivatie en kunnen soms ook zelf wel echt baat hebben bij onderzoek. Dus die groep uh, moeten we duidelijk scheiden ja. van deze gezonde proefpersonen. Um, die inderdaad na het uh, zich laat aanzien toch vooral om geld uh, meedoen. Um, en nou, naarmate zij daar meer mee kunnen verdienen... ook meer risico's uh, nemen. En zoals ik al zei, we weten inmiddels ook... dat uh, uh, mensen bijvoorbeeld, uh, zich veel te vaak gaan opgeven... voor uh, onderzoeken als zij daar mee, meer geld mee kunnen verdienen. Maar ook dat ze um, uh, fysieke condities gaan verzwijgen... die uh, bijvoorbeeld hen zouden uh, uitsluiten van bepaald onderzoek. Dus dat is echt heel gevaarlijk ook. Of bijwerkingen ontkennen. En dat is echt wel gevaarlijk. En dan is een, een setting van medische wetenschappelijk onderzoek ook niet voldoende... om mensen daar echt goed tegen te beschermen. Nou, even aan tafel is er iemand die zegt... ach, ik zou, zou wel eens meedoen aan ja, zo'n medisch onderzoek. Ik zie wat uh, gezichten van niet. Meneer Oving. Nee, Ik zei, heb dat zelf nooit gedaan, maar ik weet dat mijn studietijd... dat een uh, goede vriend van mij, die ja. deed dat. Ja. Ik, had, ik had ook zo'n vriend ja. in de studietijd. Ja. Ja. Ik ja. vond dat zelf nog niet heel erg aantrekkelijk, maar... hij ja. heeft dat absoluut gedaan. Ja. ja. ja. En al, uh, meneer Badoet? Nou ja, nee, ik, uh, ik heb het ook. Ik heb wel uh, vrienden en kennissen in mijn omgeving... die dat doen, inderdaad, maar het is natuurlijk... Uh, te gek voor woorden als je op een gegeven moment vanwege geld uh, de medische wetenschap wil helpen. Dus dat is niet het algemeen belang, maar je eigen belang. Ja, ja en natuurlijk hebben ZZP'ers op dit moment ontzettend moeilijk, maar ik zou veel meer gaan zoeken in innovatie. in plaats dat je jezelf, dus jezelf als een en dan vervolgens dingen verzwijgt. wat een grote consequentie kan hebben voor het medicijn, wat dan eventueel ontwikkeld zal worden op uh, valse. Uh, uh, uh, Achtergrond. Ja, en misschien voor je eigen gezondheid. Ja. Aniek jij had natuurlijk wel, je hebt natuurlijk veel in het ziekenhuis gelegen, denk ik, wel belang bij dat er goed onderzoek wordt gedaan in de medische wetenschap. Ja, en ik ben daar zelf ook een geval van, want in dat ene ziekenhuis is het bij mij misgegaan. En uh, Een uh, ziekenhuis in het midden van het land, in Utrecht, hadden ze elf jaar meer ervaring, maar ze hebben nooit met elkaar ge gecommuniceerd, dus daarom ja. ging het mis. Maar, ik heb wel vaak ook onderzoeken gehad. En ook onderzoeken naar mijn geval en bij andere kinderen bijvoorbeeld. En welke medicijnen helpen of wat er gebeurt. Dus dan ben je ja, ook een soort proefpersoon, zeg maar. Maar ik geloof niet dat, uh, ik denk dat daar nogal een verschil in was of ik een proefpersoon was. Want dat waren waarschijnlijk al iets meer geteste medicijnen ja. dan uh, ja, bij die andere leider, gevallen. Ja, dat, dat, dat is een andere situatie. Uh, uh, ja, dat is denk ik echt een andere situatie. Bij patiënten uh, gaan, uh, uh, die beginnen ze vaker met medicijnen die al inderdaad op dit soort gezonde proefpersonen zijn getest... en ook bewezen hebben dat er enige werkzaamheid is. Ja. Um, maar dat maakt ook juist voor gezonde proefpersonen... in sommige gevallen het, het gezondheidsrisico extra groot. Omdat we over die stoffen uh, heel weinig weten. En... Um, Hoewel mensen vaak denken dat het allemaal risicoloos is... Uh, zijn er echt wel uh, nog niet al te lang geleden in Engeland... bijvoorbeeld zes mensen op de intensive care terechtgekomen... die in zo'n onderzoek uh, zaten, gezonde proefpersonen. Ja. En van die zes heeft een aantal later ook zelfs nog leukemie gekregen. Dus er zijn wel degelijk uh, soms risico's uh, aan verbonden. Ja. Moeten we een register maken van mensen? Nou, dat is wat ze bijvoorbeeld in Frankrijk hebben gedaan... om te proberen de mensen die dus uh, echt zichzelf steeds maar weer opgeven... voor onderzoek en soms wel aan tachtig hebben. Uh, meegedaan om dat te vermijden, om ook die gezondheidsrisico's te vermijden. Uh, ik denk dat als proefpersoon zijn echt een baan wordt hè, voor gezonde proefpersonen... dat we ook echt andere beschermingsmaatregelen moeten treffen... dan die we nu hebben in die wet uh, op het medisch onderzoek. Want dat heeft, gaat uit van een hele andere gedachte dan een professionele proefpersoon. Goed, dankjewel. Rina Moesjonga, je bent weer binnengekomen met Bent. Wat gaan jullie spelen voor ons? Uh, I haven't seen New York. Mm. And if I hide the clarity, might pull you out again. Of all the sadness I can see, you if found I yourself I a brand new friend. Oh, I see you, you found yourself a, yourself a, friend. a friend. Oh. Ooh. Your things ain't as they see It's just the smart to call Dankjewel. En we gaan even terug naar 2012, toen orkaan Sandy in New York en Washington aandeed. hell is this? Dit zijn nog maar de eerste uren van Sandy aan de oostkust van de Verenigde Staten. En dan is er geen hout raam. Sandy richtte voor zeker 70 miljard dollar schade aan. You would never think this would in New York. Die bevestigde de conclusie dat Amerika's kusten slecht bestand zijn tegen zware stormen. Ja, wel een beetje gek, want die Amerikanen hebben het verhaal over Hansje Brinkers bedacht. Things you can do with one finger. 60 jaar na onze eigen watersnood biedt Nederland topadvies aan aan Amerika. Er komt water uit de dijk. Wat gaat Hansje doen? En Amerika luistert. Ja, en in uh, de studio zit Hansje Brinker en uh, hij heet uh, Henk Ovenk. U moest hard lachen. Ja, nee, Hansje ging niet uh, naar Amerika, maar Henk wel. Henk ging naar Amerika. Ja, precies. Ja, want u werd uh, na Sandy gevraagd om te helpen bij uh, ja, de wederopbouw. Nou ja, dat klinkt alsof het hele, ja, dat was wel nodig ja. ver, ver, verwoest. Dacht u meteen ja? Gaan? Ik dacht meteen ja. ja? Gaan. Ja, ja. want? Dat, niet zo heel veel aarzeling. Minister Donovan uh, werd door president Obama naar, meteen na de verkiezingen... Uh, de Sandy was vlak voor de Amerikaanse verkiezingen... meteen na de verkiezingen heeft president Obama gezegd... hier moeten we actie op ondernemen, dit is de zoveelste storm. Uh, het bewijst maar weer dat klimaatverandering een feit is... zeespiegelstijging een feit. Dat het zijn politieke verhaal. Ja. Uh, uh, die ramp die benadrukte gewoon hoe, hoe groot het probleem is... En zij zei, we gaan een taskforce oprichten... helemaal gericht op de wederopbouw van Sandy. En tegelijkertijd uh, moet die taskforce plannen maken voor de toekomst... om heel Amerika uh, beter bestand te laten zijn... tegen klimaatveranderingen, grote stormen en zeespiegelstijgingen. Ja, maar dat kunnen die Amerikanen toch wel zelf dan? Dat kunnen die Amerikanen natuurlijk heel goed zelf. Er zijn een boel uh, mensen die daar goed in zijn. Uh, dus hij heeft ook zijn minister, Donovan van Housing and Urban Development... Uh, dus uh, van woningbouw en uh, stedelijke ontwikkeling. Zeg maar de minister uh, ministerschuld van Amerika. De minister ministerschuld van Amerika gevraagd om uh, die taskforce voor te zitten. En die taskforce die bestond uit allemaal vertegenwoordigers... van de federale overheid, dus de ministeries en het Witte Huis. Maar ook de, de meest getroffen staten en de steden in, in die regio... Uh, uh, hadden een rol in die taskforce. Ja. Dus het was een samenwerkingsproject om te kijken... Nou, wat is de ellende, uh, hoe gaan we die zo snel mogelijk opruimen? Uh, dat is de eerste drijfveer. Uh, herstel, repareren, hulp. Uh, het congres heeft meteen 10 miljard beschikbaar gesteld... om die eerste hulp op gang te krijgen. Ja. Daarna heeft het congres, dankzij die, dat gedoe tussen Republikeinen en Democraten... er een paar maanden over gedaan om de rest van het geld uh, vrij te maken voor de hulp. Maar toen die er was, kon die task ook echt aan het werk om niet alleen te zeggen, nou, we gaan de rommel opruimen... maar we gaan de herbouw op zo'n manier doen dat het niet een, ja, een copy-paste is. We gaan niet herbouwen wat er was, maar we gaan herbouwen voor uh, de toekomst. Ja, dus nou, dat nou, is toch nou, een beetje beter. Ja, en nou weet ik nog steeds niet waarom Henk Ovink uit Nederland... dan vervolgens in die taskforce heeft plaatsgenomen. Twee redenen, Nederland en Henk Ovink. Uh, <lacht> ja, uh, ja, dat lijkt me goed om dat te onderscheiden. Ja, ja de, de, de reden voor Nederland, uh, bij ons zit het in de genen. Uh, we hadden in 1200 uh, al ons eerste waterschap. Uh, uh, ons land uh, is voor 30% beneden zeeniveau. Uh, 60% is, staat onder invloed van overstromingen, mogelijk door rivieren, uh, regen en de zee. Dus we zijn ons ervan bewust. Uh, en wij zijn er dus ook goed in geworden om ermee om te gaan. Mm -hmm. En dat heeft er helemaal niet alleen te maken met dat we hele slimme ingenieurs en goede ontwerpers hebben. Maar het zit in onze cultuur, hoe we daarmee omgaan, hoe we, daar, hoe we daar besturen, hoe we daar beleid voor maken. Ook hoe we het uitvoeren. Uh, dat is één, ik was op dat moment directeur-generaal Ruimte en Water... Dus verantwoordelijk voor Nederland... wanneer het gaat over ruimtelijke ontwikkeling en water. Dus ja. Dat was de ene reden. De andere uh, ging over mij. Donovan uh, was op, bij vrienden op bezoek in Berlijn. Die vroeg... Uh, ik ben nu voorzitter van die taskforce. Housing, prima. Stedelijke ontwikkeling, weet ik ook nog wel. Maar water, help even. Ja. Dus hij zei, kun je me rondleiden in Nederland? Dus dat heb ik twee dagen gedaan. Met ja. hulp van Rijkswaterstaat, gemeente Rotterdam en Amsterdam en Kampen. Ja. Hebben we hem alle bijzondere projecten klein en groot laten zien. Dat was een, een persoonlijke klik. Ja. Dus we bleven elkaar bellen, e-mailen. En ik heb een advies voor hem geschreven in februari. Hij heeft me naar Amerika gehaald... Uh, een rondleiding gegeven door het hele gebied. Dat was voor mij een overtuiging om te zeggen... ja, hier zou ik wel aan willen werken. Ja. En toen hij mij vroeg... stuurde ik. iedereen de kamer uit en zei... wil je voor me komen werken... Toen zei ik ja. Ja, kan ik me heel goed voorstellen. Geweldig natuurlijk. Uh, en zelfs, want dat zei ik net al... U, u komt dus ook wel eens op het Witte Huis voor een vergadering... en toen zag u vanuit een ooghoek de Over Office. Ik denk niet dat veel Nederlanders nu dat naar vertellen. We hebben vergaderingen op het Witte Huis. En ja. het Witte Huis is een heel groot complex. Maar je hebt ook de West Wing. Uh, waar president ah, van op... de serie. Precies, van de <laughs> serie. Uh, en uh, daar zit de president en de vicepresident en al zijn adviseurs. Uh, daar hebben we niet heel vaak vergaderingen, kan ik u vertellen... Uh, er is een, eh, elke Amerikaan mag eigenlijk een rondleiding krijgen door het Witte Huis. Oh ja. Maar de bezuinigingen, want Amerika staat onder grote eh, budgetaire druk, hebben ervoor gezorgd dat ook geen rondleiding meer worden gegeven in het Witte Huis. En oh. toen heeft de Chief of Staff gezegd geen rondleidingen, dan bezoeken ze ook geen rondleiding. Dus als er vergaderingen zijn, oh, gaat je, niet mag gebeuren. Je, je hebt wel een vergadering, maar je mag nergens... Je oh. mag nergens aankomen, zou oh, ik maar zeggen. Dus ik werd netjes... Uh, uh, uh, ik had een, een overleg één op één met uh, de voorzitter van een andere taskforce... die heel erg gaat over de samenwerking in Amerika. en We, we wisten dat we uh, in het najaar veel met elkaar moesten doen. Dus we moesten even met elkaar kennis maken. Ja. En hij zei, ja, kan je helaas niks laten zien... Ja, ik wist dat de president met mijn minister in Arizona zat. Dus het, het was leeg. Dus het, het is natuurlijk op zich wel een kans om dan <lacht> om te bedenken... dat die Westwing leeg is. En de, ik erin. Waarom mag ik dan niet even kijken? <lacht> uh, we hadden een goed gesprek. Uh, dus de kennismaking is goed verlopen. Dus uh, uh, onderweg naar buiten uh, zei hij... Ach, kom. Ik laat het je toch even zien. Ah, gelukkig. Ja. Ja. Ja, en dat nou, is, en ik bedoel, Het is natuurlijk een beetje flauwekul. Want het is ook wil. maar een beetje... Uh, opge, uh, opgeklopt. Maar het is wel bijzonder. Ja, oh, uh. U zit er toch dichtbij. Ja. Um, hoe is het om samen te werken met Amerikanen? Ik heb begrepen dat er heel veel instanties zich bemoeien... met die wederopbouw en met nieuwe plannen. Is dat voor een Nederlander een beetje te doen? Dat is voor een Nederlander zeker goed te doen. Uh, um, wat ik heerlijk vind in Amerika... is dat die samenwerking eigenlijk voorop staat. Dat het dus niet gaat over wat de overheid doet. Maar wat overheid, bedrijfsleven... Uh, uh, NGO's, dus uh, stichtingen met, met allerlei verschillende doelstellingen... Uh, samen proberen te doen. Dus dat gaat over jongeren in, in een stad, uh, de minder bedeelden in de stad. Uh, het, het gaat over de rijken in de stad, het gaat over de overheid, het bedrijfsleven. Dus de grote, al die verschillende organisaties die zeggen eigenlijk met elkaar... ja, wat Sandy heeft laten zien is dat we een kwetsbare regio zijn. Mm -hmm. Dat wisten we eigenlijk wel, uh, maar... Ja, we ontkenden het ook een beetje. Met zoveel schade en zoveel ellende en zoveel persoonlijk leed... is er nu eigenlijk nog maar één weg naar de toekomst. En dat is op een andere manier die stad al helpen ontwikkelen. Ja, dus iedereen en, is het daarover eens. Maar je moet wel met, ik begrijp wel dat u met heel veel mensen tegelijk aan tafel zit... en dat iedereen heeft er iets over te zeggen. Iedereen heeft een andere mening. Schiet het dan wel een beetje op? Nou, het schiet sneller op misschien wel dan in Nederland... omdat oh ja. de uh, urgentie is groot en... Uh, ze vinden dat ze nooit zoveel tijd hebben. Die taskforce die kreeg maar zes maanden de tijd. Dat is voor Nederlandse begrippen echt wel uh, best wel heel snel. Ja, want de aanstelling is ook tot april 2014. Ik ben uitgeleend tot april 2014. Ja, dat is best wel snel. Inderdaad. Dat is best wel snel. Ja, ja, dus het, gaat, het levert niet gedoe op. Nee, juist die, die druk op de tijd, die zorgt ervoor dat er snelheid kan worden gemaakt. Dat we snel beslissingen nemen over investeringen. Dat we snel beslissingen nemen over hoe we het beleid veranderen. Want dat moet. Want dat laat zo'n Sandy wel zien. Maar dat we ook snel tot elkaar komen als partijen. Dat partijen dus ook gemakkelijk zeggen... oké, okay, nou, als dit de tijdsdruk is en het orkaanseizoen is weer begonnen. Ja. We hadden eergisteren alweer de eerste. Oh ja. Hij boog af, maar toch. Het was weer een zware orkaan en er zullen de heus nog wel een paar komen. En als er weer een orkaan op de kust slaat... dan zal het geld wat nu beschikbaar is ook daar naartoe gaan. Dus de druk... De tijdsdruk wordt er, is groot en wordt heel erg gevoeld. Ja. Dus uh, actie uh, is een groot goed idee. Wat, wat, wat wordt het? Wordt er zo'n grote werk zoals de Oosterschelderkering? Of hoe, wat moet ik me erbij voorstellen? De eerste vraag die ik kreeg van een New Yorks televisiestation... Uh, toen ik begon was... en hey, meneer Oving, gaan we nu een uh, uh, Maaslandkering bouwen? We wisten niet precies wat het was daar... maar wij weten natuurlijk heel goed wat de Maaslandkering is. Uh, en het antwoord daarop is nee, uh, of misschien wel... Die New Yorkse regio is net zo complex als de Nederlandse regio. Hm. Wij zijn ook niet veilig dankzij de Maaslandkering. Wij zijn veilig dankzij al onze dijken, dammen, uh, uh, duinen. Uh, dus natuurlijke en minder natuurlijke systemen die ons beschermen tegen het water. Ja, dus dus heel... één Maaslandkering of één stormvloedkering naast de Verrazano Bridge in New York... gaat New York echt niet redden nee, uh, maar... van de ondergang. Maar u kunt nooit weg in april 2014, als ik dit zo hoor. Er zal voldoende werk overblijven. Ja, dus, dus wilt u niet gewoon blijven? Naar de tijd zal het leren. Het is altijd lastig natuurlijk. <laughs> er wordt een heel diplomatiek antwoord. antwoord. Ik vind het geweldig om daar te werken. Het is hartstikke goed. En het is ook goed misschien wel om het tijdelijk te doen. Net als die taskforce. Omdat je van buiten extra druk kan zetten op zo'n proces. Breng er toch andere kennis in. Uh, bedrijfsleven uit Nederland levert een waardevolle bijdrage aan de wederopbouw. Uh, maar des te langer je ergens bent, heb ik altijd geleerd. Ik ben niet zo lang altijd op één plek. Des te langer je ergens bent, voor je het weet, ben je weer onderdeel van het systeem. En dus het verschil maken. Een stukje lastiger. Okay. Nou, heel veel plezier in ieder geval de Dank komende tijd. Wij gaan naar onze dichter bij de dag. En dat is vandaag Richard Zuiderveld. Richard, goedemiddag. Goedemiddag, Elfred. Heb je weer een amuse en een hoofdgedicht? Uh, ja, zo waar. Oké. Okay. Uh, het nieuws dat Friesland uh, geen schaatsstempel meer heeft. Ja? Komt er dit jaar nog een Elfstedentocht... dan ga ik die beslist een keer proberen. Na twaalf uur schaatsen roep ik opgelucht... daar is de bonkenvaart al. In Almere. Het gedicht van de dag. Helder zien. Waar zit het kwaad? Hoe kan een mens vervuilen? Een stofje in het oog? Een stukje kalk? Een vliegje of een splinter? Of een balk? Misschien dat je het kwijtraakt door te huilen? Het is 11 september, dus genoeg gejankt. De hoogste tijd voor handen uit de mouwen. Om puin te ruimen en iets op te bouwen. Voor wie gevlucht is, wie is afgedankt. Maar altijd weer dat knagen van die ratten aan houtwerk, idealen of de droom die eenmaal alle mensen zal omvatten. Wie was het voor altijd onze hersens schoon van misverstand en oordeel? Ach, misschien dat we onze ogen ooit weer helder zien. Dankjewel. Rikard, voor deze mooie hoop en het gedicht is terug te lezen. Op Dit is de dag. nu, en dan kunt u ook uh, gesprekken terugkijken... en uw reacties of ideeën kwijt. Hartelijk dank aan de gasten van vandaag. Aniek van Koot, Kilene van Thiel, Sander Terphuis... Ahmed Badoet, Henk Plenter, Henk Ovink, Rina Musonga en haar muzikanten. En Radio 1 gaat zo meteen verder. Ger, gaan jullie het hebben over Syrië in het buitenlandpanel? Zeker, zeker. En we beginnen straks met, dat zou je aanspreken... met nieuw gevonden werk van WG van der Hulst... Oh, waarom denk je dat dat mij aanspreekt? Nou, dat komt uit, uit, uit, uit van christelijke oh, huizen. Okay, goed. Ja, ben je toch mee opgevoed? Els nee, Bert? helemaal niet. Helemaal niet. Nee, daar gaan we het nog wel eens over hebben. Ja, daar moet je me een keer helemaal uitleggen. Zelfs ik heb ze gelezen als kind. En die komt toch niet uit een christelijk nest? En verder gaan we praten met Marga Hoek. Zij is directeur van De Groene Zaken. Dat is een club van ondernemers die werken aan een duurzame economie. Maar ja, hoe doe je dat eigenlijk? Zaken doen in die economie. En zij, Marga van de Hoek dus, Hoek, schreef daar een boek over. Zometeen in de Villa. Dit is Radio 1. Het is half vier, hier is Jeroen Chapkema met het nos -journaal. Greenpeace heeft duizenden donateurs in een brief meegedeeld... dat hun bijdrage wordt verhoogd. Mensen die dat niet willen, moeten zelf actie ondernemen. Volgens Greenpeace gaat het om een proef waarin wordt gekeken... hoe donateurs op de brief reageren. Op sociale media staan nu vooral veel negatieve reacties. Binnen twee weken moet er duidelijkheid zijn... voor de leerlingen van de Rotterdamse scholengemeenschap in Galdoen, Dat zegt de Rotterdamse scholenkoepel Folkor. Er wordt nog gekeken of de school een doorstart maakt onder een christelijk bestuur... of dat de leerlingen worden overgeplaatst naar andere scholen in de regio. Bij een zelfmoordaanslag in de sinai woestijn zijn zeker negen Egyptische militairen omgekomen. Een bomauto explodeerde tegen een gebouw van de Egyptische inlichtingendienst in Rafah op de grens met de Gaza-strook. Vrijwel tegelijkertijd werd een grenspost van het leger beschoten door militanten. En Albert Heijn gaat in een van zijn kipschotels andere kip gebruiken. De supermarkt preest dit aan met het beste wat er te koop is in de culinaire wereld... Maar volgens de stichting Wakker Dier zit er gewoon plofkip in. Wakker Dier had de supermarkt genomineerd... voor de liegebeest van dit jaar. Dat waren de halfpunten. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Obama's worsteling, toezicht op chemische wapens... en op 9-11-2013 maken wij de balans op na 9-11-2001. Dat alles na vier uur in ons buitenlandpanel. Je koopt geen auto, maar mobiliteit. Het afval van de een is de grondstof voor de ander... en banken vragen zich niet af wat ze kunnen verdienen... maar wat ze met hun geld mogelijk kunnen maken. Ingrediënten van de nieuwe economie. Gisteren verscheen het boek Zaken doen in de nieuwe economie. Zeven vensters op succes. Het is geschreven door Marga Hoek en zij is onze gast. En uw reacties zijn als altijd welkom via de site VillaWPRO.nl. Dit is tot half vijf Villa-vpro. Er is nieuw werk gevonden van de kinderboekenschrijver W.G. van de Hulst... 1879-1963. Hele generaties groeiden op met zijn boeken als uh, In de Zoete Suikerbol... Perke en zijn Kameraden en vele andere verhalen. Literatuurhistoricus Niels Bokhoven kwam de twee verhalen op het spoor. Meneer Bokhoven, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Waar heeft u die gevonden? Um, ik heb ze niet zelf gevonden, maar ik heb wel de, de, de aanzet a, tot de fonds gegeven. Uh, in een biografie, een kleine biografie, die Daan van der Kade in uh, begin jaren negentig gemaakt heeft, staat, uh, dat, staat man een manuscript vermeld wat ik ontzettend graag wilde hebben voor een wandeling met uh, een spade onder andere, die we binnenkort hier in Utrecht houden langs de plekken van vanwege van de Hulse in Utrecht, want de rechten En hmm. uh, Die tekst die, text, die moet gaan, moest gaan over Utrecht heel specifiek. Hè? Nou, Dat is prachtig voor die wandeling. Met die paardentrem. En uh, toen ben ik gaan speuren en zoeken en ik vond niks. En uh, ik had wel wat aanwijzingen, maar die bleken niet te kloppen. Toen ben ik met Daan van der Kade langs gegaan. Want kun jij me hierover uh, iets op, op een Hij zei, ja, zei: Dat weet ik niet meer, dat is twintig jaar geleden. Ik ken dan al dat spul niet meer. Ik zei: Nou, alsjeblieft, ga eens zoeken in de spullen die je hebt. Uh, want je weet maar nooit of het ergens opduikt. En nou, hij is toen een fink weekend een paar dagen lang aan het zoeken geweest op mijn verzoek, op mijn aandringen, mag je wel zeggen. Want ja. ik ben ook zo'n drammer. <laughs> en ik kreeg een paar dagen later het verlossende mailtje. Ik heb, ik heb het gevonden. Nou, wat geweldig. En uh, hij vond er nog een tekst bij. Uh, meteen, wat uh, blijkt, hij heeft in de jaren dat hij met die biografie bezig was, heeft hij bij de familie van de Hulst een aantal teksten afgeschreven om eventueel te gebruiken. Dat is nooit gebeurd. Het is ook nooit gepubliceerd. Het is volstrekt ondergesneeuwd in de Duitsland. ...duizenden kopieën die hij in die tijd gemaakt had... Mm -hmm. en er zit dus nog een wedertekst bij. En die is van veel later datum. Die is van vlak voor de dood van Van der Hulst. En die heeft hij gemaakt op verzoek van de gemeente Utrecht. Yeah. Want die wilde een soort boekje, geloof ik, maken. Helemaal duidelijk is me dat nog niet. Voor de boekenweek van 1963. En de brief waarin dat wordt gemeld, et cetera, die zit er ook bij, bij die spullen. Maar wat wil het geval? In dat jaar 62 is er een flink schrijversprotest geweest. Mensen wilden, ja, schrijvers wilden meer honorarium. Wilden een de, voor de leenvergoeding. En, nou, allerlei dingen die speelden in die tijd. En toen heeft de gemeente uit voorzichtigheid er maar van afgezien van de publicatie van dat ene verhaal uit 62. En wat voor verhalen gaat het? Het zijn allebei herinneringen. Nou, de ene de, die, die ik echt zocht, het heet herinnering. En dat is een, een verhaal die hij gemaakt heeft in de tweede helft jaren 40. En dat zijn herinneringen aan zijn lagere schooltijd... Oh, hier in Utrecht hoe heet dat dan nog lagere school natuurlijk. En dan praten we over ongeveer zeg maar 1918. Ja, mm. en het andere verhaal dat hij dus vlak verhaal... voor, voor die uh, voor 1963 geschreven ja, heeft. ja, dat is, dat dat speelt voor een deel in zijn jeugd. Maar hij gaat voor een deel ook uitgebreid in op uh, zijn liefde voor Utrecht... en wat voor een boeken en wat voor een verenigingslidmaatschap hij allemaal gehad heeft in die tijd. Dus ook dat is heel erg van toepassing op Utrecht. Dus twee vunsten die, uh, ja, die mij, voor mij heel veel plezier... Uh, ja, het past in die zin niet in zijn werk dat het natuurlijk geen kinderboek of kinderverhalen zijn. Maar uh, werkt nou, het er licht... helemaal. Hij heeft ja. een boek geschreven. Dat, maar dat speelt niet in het huidige Utrecht. Hmm. Dus één boek van Franse jongens in de Hollandse tijd. Of andersom, nee, in Hollandse jongens in de Franse tijd. Ja. En dat speelt helemaal in Utrecht. Ja, eh, eh, die herinnering aan zo'n lagere schoolperiode. Ik kan me voorstellen dat dat ook wat over hemzelf eh, onthult. Ja. Nou, dat, is, dat is zeker. Het is het ene verhaal. De herinnering is een uitgebreide versie van een herinnering die we al kennen. uit zijn herinneringen van een schoolmeester. Die heeft hij in de jaren veertig geschreven. En dat heeft helemaal de derde persoon geschreven. Helemaal over een jongetje uh, die en een jongetje dat. Het gaat nooit over hemzelf, maar het gaat helemaal over hemzelf. Ook als schoolmeester en als bovenmeester gaan ze maar door. Ook deze verhalen zijn helemaal in de hijstijl geschreven. Mm. Maar ze geven inderdaad uh, nog meer dan zijn herinneringen uh, een blik in, in zijn jonge leventje. Ja. Wordt zijn Wordt zijn werk eigenlijk, denkt u, nog steeds gelezen? Ger en ik zijn er wel nou ja, mee opgegroeid. Af en toe is een blik in zo'n boek ja, geworden. Ja, maar, ja. maar zou het kinderen van deze tijd nog iets zeggen? Uh, nou, ik weet wel, uh, ik ben geen, geen specialist, uh, maar ik ben wel betrokken bij het festival hier in Utrecht, uh, vrij nauw betrokken zelfs. Uh, dat, uh, dat ik weet dat zelfs nu nog, ik geloof deze maand, nog in herdruk komt van zijn, van zijn verhalen. Uh, ook, ook de afgelopen jaren is zijn, is zijn werk voortdurend herdrukt. Maar ik moet wel zeggen dat ook zijn zoon, uh, W.G. van junior, die ook zijn boek in de tijd geïllustreerd heeft, daar wel hier en daar wat aan gemoderniseerd heeft. Oké, okay. wanneer is dat festival weer? Het begint volgende week zaterdag, de 21ste. Dan is uh, dat is met een paar lezingen, onder andere over Utrecht... Uh, bij Van der Hulst hier in, in de Geertekerk. Zondag is de wandeltocht, met, ook onder andere met de paardentrem. En dan hebben we in oktober een avond waarin vier Nederlandse schrijvers... Uh, vertellen over hun belevenissen met Van der Hulst, om zo maar te zeggen. Nou, mooi. Een heel mooi festival toegewenst. Niels Bokhoven, literatuurhistoricus. We hadden het over ni twee nieuwe verhalen op, die opgedoken zijn van WG Van der Hulst. Dank u wel. Prima. Pst, Eén minuut. Het kantoor. Het is heel duidelijk van, uh, we moeten een schuldige aanwijzen. Zij hebben het kantoor wat het dichtst bij de koelkast staat. Zij zullen het wel gedaan hebben. Weet je wel, ze denken dan niet naar. Dat, dat die andere jongen, die helemaal aan de andere kant zit... dat hij dat natuurlijk ook gewoon gedaan kan hebben... Want ik weet ook precies wie er verdacht werden van het stelen van het eten. Waarvan ik heel sterk het vermoeden heb dat zij nooit ook maar één boterham gestolen hebben. Wat het slot op de koelkast moest bereiken was dat er genoeg eten altijd voor iedereen was. En er is dus is er een slot op de koelkast gekomen. Terwijl dat helemaal niet nodig is geweest. Wat er fout was was dat er op een verkeerde manier besteld werd. Dus het probleem is inmiddels al opgelost. Maar het slot zit nog steeds op de koelkast. En ik ben dan wel benieuwd van hoe dat met andere dingen in de wereld zit. Met wetten bijvoorbeeld, die dingen zouden moeten oplossen... of die niet de oplossing zijn voor bepaalde problemen... maar wel blijven bestaan. Dat vind ik eigenlijk heel pijnlijk. Eén minuut, gemaakt door Jula Altschuler. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land...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 Deze week stort Metropolis zich in het huwelijk. Onze correspondenten gaan overal op de wereld op zoek naar typische bruiloftsgebruiken. Gisteren waren we in Praag waar het een absolute vereiste blijkt te zijn... dat het bruiloftsmaal smaakt zoals vroeger bij Oma Thuis. En vandaag is Metropolis in Zwitserland. En daar wordt zoveel getrouwd dat het lopende bandwerk is geworden. Ja, bruid en bruidegom in Zwitserland. Uh, in Zurich. Ik loop... In de buurt van het stadhuis, naast de vrouw Münze, de beroemde kerk met de Chagallramen, en daarnaast het stadhuis. Ik zie hier een prachtige Rolls Royce voor het stadhuis staan. Er staat ook een oldtimer, met, uh, waar zojuist een geuniformeerde uh, chauffeur in klimt. Het is hier een af- en aangaan van bruidsparen. Ik heb een afspraak met meneer Peter Hans. Hij is hoofd van de burgerlijke stand. Ja, wij staan hier in de trouwzaal van de stad Zürich. Dat is een prachtige zaal met rode clubjes. Eh, meneer Peter Hans, 33% van de mensen heeft geen Zwitsers paspoort. Ziet u dat nou ook terug in de manier waarop hier getrouwd wordt? Een viertel aller trouwingen zijn man en vrouw Zwitserburger. Bij een, weiteren... dus een vierde is Zwitser. Een, een andere kwart zijn allebei buitenlanders. En voor de rest gaat het om gemengde huwelijken. Ik geloof dat we moeten opschieten, want het is nu zeven voor twee. En over zeven minuten begint het eerste huwelijk. Dat is richtig. Immer om twee begint het. En dan komen negen paren. Ja, u heeft er negen op een middag. Het begint om twee uur altijd. En uh, hoeveel is dat gemiddeld per echtpaar? Als die die e we zijn immer een viertelstunde in het trouwzimmer. Van tevoren moet je dus nog je, je paparassen laten controleren en daarna duurt dus uh, de, de, het verbinden in de echt duurt maar een kwartiertje. We leven in een internationale stad en als er nou internationale huwelijken zijn, hoe kunt u dan controleren dat die papieren niet vervalst zijn? We hebben ons aan wegleidungen natuurlijk te houden die ons genau zagen van welk land, welke documenten. Het kan heel lang duren, zegt u, want alles moet gecheckt worden. Er zijn landen waarvan bekend is dat er veel vervalst wordt. En dan moet het daar door alle autoriteiten en ook door de Zwitserse vertegenwoordiging daar gecheckt worden. Gebeurt dat vaak? Ja, dat is unterschiedlich, anders. Dat wechselt immer weer ab. U zegt dat is verschillend. Soms is dat Nigeria, soms is het ineens een ander land. Of dan, dan wordt er weer minder vervalst in een ander land. Dus dat, dat verschuift steeds. En als dan später iets te voorschijn komt... dan loopt dat niet meer over ons, maar dan over... Ja, en de Braziliaanse bruid die mij beloofd heeft... dat ik straks bij het jaarwoord mag zijn... die staat nog steeds te wachten op haar bruidegom... want die zit misschien in de file... En uh, de hoop is natuurlijk dat hij snel komt. Want het is nu al half drie geweest en dat was hun timeslot. Denkt u dat de bruidegom in de file zit? Ik denk, hij uh, is hem staal. Moest hij van wijd komen? Moet hij van Ver komen? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk 15 minuten. Nou ja, dan zou hij elk moment moeten zijn. Ja. We wachten nog even. Dat was een bijdrage van Renske Hedema. En morgen hoort u hoe in Oeganda wekelijks geld bij familie en vrienden wordt ingezameld... om een bruiloft überhaupt te kunnen betalen. De economie gaat drastisch veranderen. We gaan lenen in plaats van kopen, samenwerken in plaats van in je eentje innoveren... en recyclen in plaats van weggooien... En al die veranderingen vragen om een hele nieuwe manier van ondernemen. Er is zo heel veel aandacht voor geweest. Marge Hoek, directeur van De Groene Zaak, schreef er een boek over. Zaken doen in de nieuwe economie. Zeven vensters op succes. Marge Hoek, welkom. Dank je wel. Eerst, e eerst even dit. De Groene Zaak, wat is dat? De Groene Zaak is een ondernemersvereniging... van inmiddels meer dan 165 bedrijven. En dat zijn allemaal bedrijven die duurzaamheid... als vertrekpunt voor hun manier van ondernemen nemen... En uh, daarmee zouden we ze mogen betitelen als de koplopers in onze samenleving op het gebied van duurzaam ondernemen. Zijn het grote bedrijven? Zijn alle type bedrijven. Grote bedrijven, zitten zelfs uh, beursgenoteerde bedrijven okay. bij. Uh, middelgrote kleine bedrijven alle omvang en ook door alle sectoren heen. En dat weerspiegelt eigenlijk het feit dat dat duurzame ondernemen... eigenlijk overal wel al aanwezig is. Ja. Uh, voordat je lid kan worden, moet je dan een soort test doorstaan als bedrijf? Het zou heel spannend zijn om nu te vertellen dat dat zo is. Hè? Het is natuurlijk niet zo. Nee, het is geen test, uh, maar wat ze, wat ze wel doen, en dat is best heel serieus... is een aantal, wat noemen wij, business principles onderschrijven. Mm -hmm. En daar tekent ook de CEO van het bedrijf voor. Dus mm -hmm. dat vinden we ook belangrijk, hè, dat het niet een is. Is door een paar mensen in de staf, maar echt het bedrijf zich met volle bewustzijn daarbij aansluit. En daar staan principes in: dat je probeert naar duurzame financiering te gaan. Dat je echt. Je noemde net een paar hele goede voorbeelden met betrekking tot afval. Dat je probeert te recyclen. Dat je echt probeert op die nieuwe manier en Zou je dat dat dan, te te dan? Ja. Het zijn dus helemaal niet alleen maar. Nieuwe bedrijven die begonnen zijn als duur, duurzame onderneming... maar ook bedrijven die die transitie hebben gemaakt. Die zeiden, we zijn altijd anders geweest, ja. maar nu gaat het roer ja. om... en we ja. gaan dit proberen. Ja. Ja. Dat, dat is natuurlijk zijn natuurlijk eigenlijk hele, wat je wil bereiken. Dat zijn natuurlijk hele spannende bedrijven. Want, ja. want die hebben wel het verleden in zich. Hè? Ja. Dus die hebben ooit een ander model gehad en zijn uh, zo vooruitstrevend om heel snel dat nieuwe uh, verdienmodel... Ja. in te faseren en het andere eigenlijk ja. uit. Hè? Want zo zou je het kunnen zeggen. We gaan een paar van die vensters een paar van die aspecten... van dat duurzame nieuwe ondernemen belichten. Niet allemaal, want dat kan niet, maar wel een stuk of drie. Maar eerst eventjes over gisteravond, die sfeer... toen het boek gepresenteerd werd. Het was niet zomaar een presentatie met een obligaat praatje... maar het was een theater. Uh, nee, gelukkig spectakel. niet. Dat He? had ook niet gepast. Hè? Als je zegt, ja. uh, we gaan over zaken doen op een nieuwe manier... en dan ga je op de oude manier ja. presenteren... Dat hebben wij geweest, niet gisteravond, een diligentie Haag. Ja, jullie waren er niet. Nee, nee. maar vertel heel maar wat we het mis hebben dus. ja, nee, Het was nou, ten eerste een, een overvol theater. En dat is vandaag op zich al bijzonder. Maar wat ik daar probeerde te doen... is mensen eigenlijk de nieuwe economie ter plekke laten beleven. Ja, en je kunt iets je heel rationeel overbrengen. Ja. Maar als je het beleeft, dan raak je mensen op een hele andere manier. En ook een koppeling willen maken tussen geschiedenis... Kunst en ondernemen. Want ja, in die nieuwe wereld werk je allemaal op een andere manier samen. En kunst heeft heel vaak de toekomst voorspeld. Maar hoe, heb je dit dan voor, hoe is dit dan vormgegeven? Dit is vormgegeven door een combinatie te maken van uh, kunst... in de vorm van uh, ballet, Samir Calixto was dat. Dan het Corso Theater. Uh, die de vier seizoenen heeft verbeeld. Uh, drama, vertolkt door Ernst Daniel Smit. Columns van wetenschappers en CEO's. En journalisten ter plekke, die mm -hmm. journalistiek in de zaal bedreven, dus ook op een hele nieuwe manier. Hm. En door dat te laten samensmelten tot een geheel... hebben mensen allerlei fragmenten laten zien op een nieuwe manier. Oké, okay, Maar aan de hand van, van, van de inhoud van het boek? Ja, aan de hand van, van die, al die zeven vensters? vensters. Ja, ja. Alle zeven vensters zijn gepasseerd. Oké, okay. uh, wij hadden zelf ook wel een keuze gemaakt wat wij belangrijk vonden. Dat kwam eigenlijk overeen met uh, de, de vensters die jij het belangrijkste vond, aspecten. Laten we eens beginnen met een value cycle, de waardekringloop. Wat is dat precies? Um, nou, om het kort samen te vatten... Uh, hadden we een model, dat noemen we lineair. Iedereen staat achter elkaar in een keten... met aan het begin degene die de productie doet... en aan het einde de klant. Mm. En in die keten... Uh, ja, probeert iedereen het maximale uit zijn stukje in die keten te halen. Maar dan krijg je dus een enorme prijsdruk, efficiency... de een knijpt de ander uit in die keten. Er vallen ook uh, he, mm -hmm. van Lieverley een aantal schakels om. En dat is eigenlijk een dead-end street. Een groot wikkelbedrijf is een mooi ruig voorbeeld. Hè? Een, een lekker ruig voorbeeld. In ja. de retail zie je het heel pijnlijk ja. natuurlijk ook gebeuren. En uh, ja, uh, dat is eindig, hè? Want je kunt steeds meer volume to toevoegen. Maar die marge wordt niet echt groter. De taart met z'n allen wordt niet groter. En dus in je zie je lineair naar cirkel. Ja, zegt dus het gaat inderdaad ons? goed, dan maak je een cirkel. En daar bedoel ik mee dat je allemaal, um, als het ware in een cirkel optreedt met elkaar en kijkt van wat willen we in zijn totaliteit aan die klant leveren. En hoe kunnen we die propositie het best maken? Wie doet daarin dan wat? Wie heeft welke competenties? Mm -hmm. In die nieuwe manier financieren bijvoorbeeld die schakels in de keten ook elkaar. En heel simpel gezegd, probeer gewoon met z'n allen een grotere taart te maken. Dan Geef elkaar de hand, je stuk... ga in een kringetje grooter. staan en doe het samen. Ja. Dus van de grondstoffenleverancier, de producent... de financier van geld, de, leveraars, de leverancier van ja. geld... En de, en de verkoper wellicht... En dan de klant. De hele keten. Maar eindigt het bij de klant? Nee, die cirkel uh, gaat altijd nee, maar door Nee, het natuurlijk. is een cirkel. Die klant zit erin. En dat is ook een nieuwe ontwikkeling. <tus> en dat zie je in het hoofdstuk uh, innovatie. Lees je dat bijvoorbeeld. Hoe die klant eigenlijk die productie ook beïnvloedt. Maar, beïnvloed. ja, maar even terug nog. Want uh, je niet... Iemand meer in de schakel die streeft naar zoveel mogelijk geld verdienen. Nee, we gaan met z'n allen, we laten ons belang voor wat het is... en we gaan met z'n allen zorgen allen dat zoveel we zo mogelijk geld ja, verdienen. Zo, zoveel, precies, en ook, en ook duurzaam. Ja. Dat gaat natuurlijk heel erg in tegen een hele fundamentele menselijke trek. Klopt. Dat klopt. Hoe sla je dat eruit dan? <laughs> Hoe sla je dat eruit? Um, Weet je, het is iets wat nu al een beweging is binnen koplopers. En natuurlijk, het is iets wat je rationeel weet... en wat ieder mens op een bepaalde manier ook binnen zichzelf... naar gedrag moet vertalen. En dat is niet zo makkelijk. Je moet heel veel dingen loslaten om het op de nieuwe manier te kunnen doen. Het is gestalt op vertrouwen in plaats van ik heb het voor mezelf. Het is eigenlijk heel erg ook contrair. Ik heb het daarom ook in het, bu in het boek best wel zwart-wit neergezet... om mensen te laten, uh, bewust te laten zijn van het verschil... zoals jullie dat nu ook benoemen... Um, ik denk soms helpt die crisis er wel enorm bij, hè? Mm. Uh, het gevoel van ik... saamhorigheid wordt daardoor natuurlijk nou, al wat om... gekweekt. Het, het, het rukt sneller op dat je er gewoon niet meer uitkomt op een andere manier. En ook als jij iets aan de klant wil leveren en je hebt een lineaire keten... en schakels vallen uit omdat ze failliet gaan... kun je toch echt niet meer leveren. Hè? Je hmm. kunt niet meer snel op zoek gaan naar wie dan. Dus je ziet uh, hierdoor door, uh, zo'n situatie waar we nu in zitten... dat je inderdaad, of je wil of niet, allemaal afhankelijk bent van elkaar. Exact. De een niet zonder ja, de ander kan. Exact, dat word je heel bewust van. En dat geldt ook dus voor innovatie, dat is ook zo'n venster. Ja. Zal ik nog een voorbeeld? wat geven van, van wat je net zei in, uh, in die value cycle ik wel leuk. Uh, want noemde het die crisis. Hè? Het was bijvoorbeeld een, uh, een bedrijf, uh, Medux. En die uh, levert uh, scootmobiels en rolstoelen en allemaal dat soort spullen. Onder meer is een afnemer dan de gemeente... die al die thuiszorgen organiseert en zo. En op een gegeven moment kon dat niet meer uit. Want die gemeente had minder budget, dus wat nu... En om lang verhaal kort te maken hadden ze bedacht van... ja, god, die gemeente zit ook met sociale werkplaatsen en kosten daar. Uh, uh, aan de Meduux-kant in hun keten, want zij stuurde die value cycle aan... was behoefte aan, aan arbeid, kunnen we dat nou niet combineren... en op die manier eigenlijk een probleem oplossen. En daardoor is er uiteindelijk wel geleverd. Dus, omdat, omdat via de, de sociale werkplaats van de gemeente... De arbeidskrachten... Ja, en, en, en vervolgens het. voor niks meer werden ze afgeleid nee, of voor, voor niets, veel minder. Nee, niet voor maar die kosten nee, nee, voor die die arbeid. toch al. Ja. Hè? En nu werd er waarde mee gecreëerd. Okay. Ja. En dat ja. is ook uh, wat ik in dat eerste hoofdstuk... heel bewust nul heb genoemd. Als vertrekpunt neem de waardecreatie op alle onze assets. En als je er zo naar kijkt ja, dan kun je veel meer opbrengsten genereren vaak dan wat we nu doen. Dus ja. het is zoveel lucht eigenlijk. Het is er, ja, innovatie. Ja, dat is eigenlijk heel erg simpel. Uh, want ik zei het in de inleiding al. Het is allemaal niet, niet zo ingewikkeld. Niet in je, nee, principe natuurlijk niet, maar wel om het te doen. Uh, ja. In je eentje pionieren en iets nieuws verzinnen, dat is natuurlijk leuk. Want als je het gevonden hebt, dan kan je daar hartstikke rijk mee worden. Maar het is veel succesvoller waarschijnlijk als je dat met z'n allen doet. Toch? Dat is het principe. Heb je daar een voorbeeld van? Um. Nou, ja, waar ik nu is, er denken, voor, is er al een voorbeeld van innovatie dat zo tot stand gekomen is? Ja, er zijn tal van voorbeelden van innovatie die ook door wat we dan nu noemen crowdsourcing he, ja. tot stand komen. En dat wil zeggen dat ideeën of financieringsbehoeften letterlijk in de cloud gegooid worden. Dus mensen zeggen, stellen open die vraag en iedereen kan daarop reageren. Uh, dat lijkt iets wat misschien links onderin onze economie speelt. Maar dat krijgt een enorme vlucht. Hè. De USA mm -hmm. is al veel verder dan hier. Maar ook hier komt het enorm op. En wat je ziet, dat die mensen die je noemde. die in hun eentje een idee hebben. daardoor in contact komen met anderen. Mm -hmm. die ze helemaal niet kenden. maar die misschien ook met dat onderwerp bezig zijn. Die of idee daarin pikt. willen investeren. Ja, want dat is natuurlijk bij dat innovatie. Dat zou je kunnen denken. Nou ja, dat is zoals er nu in ook van nog gedacht wordt. Je hebt ook niet voor niets patenten en bedrijfsspionage, noem maar op. Maar dat patent wat je noemt... dat gaat in de nieuwe economie toch echt een heel ander soort rol krijgen. We mm, weten dat niet is de precies bedoeling. hoe. Mm. Hè? Maar daar wordt wel mee geïnsperimenteerd. Mm. En bijvoorbeeld General Electric in de USA... heeft onlangs een heleboel patenten uh, openbaar gesteld. Omdat ja, we onttrekken van alles aan de economie... als we dat op de plank laten liggen. Hè? Ja. Zeg, even iets persoonlijks uh, met uw welnemen. Ja. Uh, uh, de mensen zouden wel eens kunnen denken: ja, dan heb je weer zo'n mevrouw en die gaat dan heel mooi idealistisch doen. enzovoort. Maar kent ze het echte leven wel, enzovoort. Nou, dan kunnen we, die luisteraar die dat denkt, vertellen... dat u het keiharde bedrijfsleven komt. Absoluut. Ik noem maar ben. even iets, Bam Woningbouw. Hè, en een uh, CEO van uh, uh, bouwonderneming Tunnissen Groep BV. Nou, dat zijn het alle hardcore business ja, is dat. Wanneer kreeg u het idee? Ik ga dit helemaal anders doen. Nou, ik had niet zo'n uh, uh, lifetime one moment. Nee. Het, het is bij mij steeds meer gegroeid. Uh, maar juist in die bouwsector uh, ben je er wel heel vroeg bewust van. Want er gaat A heel veel afval uh, uh -huh. meegepaard. Er gaan heel veel grondstoffen meegepaard. En het heeft altijd een hele grote omvang... ook in geld. Uh -huh. ja. En uh, ik ontdekte al vrij vroeg... van goh, als je dus uh, in die markt... waar heel weinig marge zit, hè, in de bouwsector... Uh -huh. als je daar heel innovatief bent op dit vlak... dan ben je ook een heel andere partij voor anderen. Ja. Dan kun je ander type contracten sluiten... Uh, en kun je ook ambities van anderen mogelijk maken. Dus ik zag heel erg uh, de kansen om daarin voor te lopen... en dat heb ik toen in de tussentijd gedaan. En dat hebben we bij de BAM uh, ook gedaan. Mm -hmm. En dat heeft ons echt vruchten afgeworpen, ook al op de korte termijn. Hoort ja. BAM nu ook bij een van die voorlopers? Hebben die die transitie zelf al helemaal gemaakt? sinds jij daar weg bent, zijn zij die kant op, ook die kant op dat gegaan. Dat zit heel stevig in dat bedrijf. Ja? We hebben een andere partner, die ik ook dan niet, vooral niet wil vergeten. Heijmans, ja? net partner geworden van de Groene Zaak. Dat is ook een hele maar, grote ondernemer. Dus een hele grote bouwmaatschappij, ontwikkel- en bouwmaatschappij. En uh, ja, zeker. En je ziet bij dat soort bedrijven nog wel... dat over het algemeen het heel erg technologisch is. Hè? Mm. En dat ze nog veel meer... Um, profijten van zouden kunnen hebben als ze het wat uit de technische trekken... en meer naar wat is nou echt voor die klant dan belangrijk. Nog even over je boek. Hè? Je hebt uh, aan kinderen gevraagd... Oh ja. hun visie op, op dat zaken doen in de nieuwe economie. Waarom heb je dat aan kinderen gevraagd? Dat zij zo meteen in die nieuwe economie moeten gaan werken? Nou, je, u zegt het. Echt, hè? Inderdaad. Want we praten altijd maar over de volgende generatie... En dan dacht ik, ja, voor die nieuwe economie heb je echt alle generaties nodig. De, de ouderen, want die, die hebben de wijsheid. Ik spreek ook veel liever over verzilveren dan vergrijzen. Je hebt de nu werkende generatie nodig, want die moet de daadkracht hebben om die transitie te realiseren. Maar laten we ook degene over wie we eigenlijk beslissen nu al betrekken. En ik was bekend met het werk van uh, uh, Laurentine met de Raad van de Kinderen. Mm -hmm. En het Princess, is Princess Laurentine. Ja. Laurentine. Ja. Het is zo uh, bijzonder als je merkt, they don't beat around the bush. Hè. Ze zeggen gewoon heel direct waar Willen het op niet staat. Ja. En dan realiseer je uh, hoe weinig wij dat eigenlijk als volwassenen nog doen. Hmm. Hmm. En nog tot nieuwe inzichten gekomen, daardoor, niet zozeer tot nieuwe manier van uitspreken, maar tot echt nieuwe inzichten door een van de kinderen. Uh, ja, wat ik bijvoorbeeld heel mooi vond, wat ze over innovatie zeiden. Um, wij hebben het dan meteen even al over allerlei technische aspecten. En hoe gaan we dat versnellen? En wat komt er aan ondernemingsmodellen bij kijken? En die kinderen zeiden als een van de eerste dingen... van innovatie, dat gaat om delen. Maar het gaat om delen wat je eigenlijk niet weet. En hoeveel mensen durven dat dan eigenlijk echt in het bedrijfsleven? Kijk, dat is wel precies de vinger op de zere plek de natuurlijk. Nou. Te lezen in Zaken doen in een nieuwe economie... Uh, het is uitgegeven door Kluur. Ja. Vanaf vandaag mag ik aannemen in de winkel. Ligt in de winkel, is te bestellen ook via managementboek. Via managementboek. Het is een mooi naslagwerk om veelvuldig in te bladeren. Het is geschreven door Marga Hoek. Zij is directeur van de Groene Zaken. Ze was hier bij ons de gast. Heel hartelijk bedankt. Heel Dankjewel. Graag en uh, Ger en ik zijn zometeen na het nieuws natuurlijk bij u terug. Met. Uh, dus is even wat nieuws uit Straatsburg. Als het goed is, heeft mevrouw Ashton, de minister van Buitenlandse Zaken van Europa... daar haar licht laten schijnen over het Syrië-probleem. En Egypte. En Egypte. En we hebben ons buitenlandpanel. Tot zometeen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door... Esther Verhey, pro-VPRO sinds 1992. Omdat ik ga voor inhoud.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 Als hij die niet wil, op het moment dat hij daar geen goede argumenten over heeft, gaat het wel kosten. Aardig was Zaterdag, kwart overtuigd. Ja, dat kwam inderdaad koud op ons dak. Radio 1, het nieuws van alle kanten. U ziet dat steeds minder mensen op uw mailing reageren. Wij zien dat de respons met 20% toeneemt als u er een persoonlijke landingspagina aan toevoegt.